And the cares that hung around me through the week Seem to vanish like a gambler's lucky streak When we're out together dancing cheek to cheek Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak But it doesn't boot me half as much as dancing cheek-to-cheek cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek But I don't enjoy it half as much as dancing cheek-to-cheek cheek. Dance with me, I want my arm about you That charm about you will carry me through To heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find that happiness I see, when we're out together swinging cheek to cheek.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 Cheek to cheek dus Frank Sinatra, hij was al even in de hemel dankzij Cheek to Cheek dansen. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van Hemelvaartdag 14 mei. We vullen het laatste uurtje van je dag met hemelse muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond het International Dutch Distillers Festival 2026 in Schiedam. sluis is in de race voor de BNG Erfgoedprijs 2026 en de Stichting Zuid-Hollandse Voedselfamilies. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.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 Breathe was dat met Hands to Heaven uit 1988 en daarvoor Amy Stewart en Closest Thing to Heaven. Ons eerste onderwerp vanavond. In Dutch Distillers District Schiedam ruik, proef en ervaar je overal Jenever en Gin. En tijdens IDDF is er nog veel meer te beleven. Hoort Herman de Bruin van Janet van Huissteden. Je welkom. Dank je. Die uit, uh, afkorting IDDF. Ja, dat staat voor International Dutch Distillers Festival. Oh, dat heeft met Schiedam te maken. Dat heeft helemaal met Schiedam te maken, want wij zijn natuurlijk het distillersdistrict van Nederland. Mm -hmm. uh, alle distillateurs samen. Uh, en alles eromheen. We hebben natuurlijk 9 mei molendag gehad. En in yeah. de molens wordt natuurlijk het graan gemalen. Waarmee de jenever wordt gestookt. Oh ja, dus dat past er helemaal onder. Maar het IDDF is de hele maand mei. Allemaal festiviteiten. Op uh, 15, 16 en 17 mei is het World Cocktail Weekend. Dan kun je ook met een, uh, een uh, cocktailpaspoort kun je door de stad heen. En kun je overal uh, cocktails en halve cocktails uh, drinken. Op allemaal leuke plekken. Op uh, 16 en 17 mei hebben we het Geneve Festival. Dat is één groot feest in de Havenkerk en in het Geneve Museum. Waar je met 25 distillateurs uh, kennis kunt maken uit heel Nederland. Die daar nee. allemaal hun spullen komen uh, Niet alleen uit Schiedam dus? Proeven. Niet alleen maar uit, uit Schiedam, nee. En dan hebben we op 21 tot en met 28 mei uh, Around Town. En dan wordt er door de hele stad heen uh, muziek gemaakt. En er zijn workshops. Uh, je kunt aan uh, kinderspellen kun je deelnemen. Er valt van alles te doen. Dan op 22 en 23 mei het Bedrijvenfestival. En dan zetten de distillateurs hun, uh, hun deuren open... voor uh, mensen die willen zien hoe het wordt gemaakt. Dus dan gaat het echt om de productie. Ja, ja. Uh, dan praat je echt met de meesterdistiller en uh, kun je zien hoe, uh, hoe er wordt gewerkt aan een smakenbibliotheek. en hoe er wordt gewerkt met assances. En, ja, nou, ja. Het geheim van liqueuren en uh, van die gedistilleerd komt ja, helemaal naar voren. Dan. Helemaal. Zijn die bedrijven dan allemaal open? Kan die je daar zo open? binnenlopen? Nou, je kunt een ticket uh, uh, bestellen, een ja. ticket boeken. Oké, okay. ik kom straks op. op terug hoe dat moet hoor. Maar ja. je, je en dan hebben we natuurlijk op 29 en 30 mei het IDDF in concert. En dan uh, komen er allemaal geweldige artiesten hier naar uh, Schiedam. Uh, bij, op het trein van Nolet staat een enorm podium. En er zijn allemaal leuke tenten eromheen waar je hapjes en drankjes kunt krijgen. Ja. En, nou, niet krijgen, kopen natuurlijk. Kopen natuurlijk ja. Maar um, het, uh, het wordt gewoon één heel groot feest. Dus de hele maand mei is Schiedam helemaal in, uh, in uh, feeststemming. Maar de hele maand mei dus feest en ja. Uh, ja, het gedistilleerd is ja. dan de hoofdmoot van de het... hoofd uh, first, ja. Ja. Dus je kunt zien hoe het wordt gemaakt. Je kunt uh, proeven uh, hoe het smaakt. Je kunt uh, zien wat je er allemaal met cocktails mee kunt doen. Je kunt kennis maken met de makers. En, uh, nou ja, en uiteindelijk uh, feestvieren rondom uh, de distillateurs ja. uh, op het uh, terrein van Olet En komt de geschiedenis nog een beetje naar voren? Want ja. het is natuurlijk al heel lang dat Schiedam gedistilleerd uh, is. daar is gedistilleerd stad van Nederland. Dus. Ja, ja, zeker. Ja. ja We hebben natuurlijk hier... Uh, Denk aan, uh, uh, hoe heet het, uh, Nolet is natuurlijk al sinds uh, 1691. Kijk, Daar zit ja. al de elfde generatie. Mm -hmm. uh, we hebben uh, uh, uh, uh, Onder de Boompjes, uh, stamt uit uh, 1658. Kijk eens. Uh, dus het zijn echt hele oude, uh, uh, bij Herman Jansen wordt je ontvangen door uh, uh, uh, de, de zevende generatie al uh, van de familie van de van Jansen. Ja. Uh, Diederik ontvangt je daar en een leidt je daar rond. Dus het is echt, je, je, je krijgt de kans om met iedereen kennis te maken. Ja. En uh, uh, familiebedrijven, trotse familiebedrijven denk zeker, ik die het zijn. Zeker. Die ook over de geschiedenis willen vertellen. Dus als je daarna vraagt, of misschien vertelt het uit zichzelf. wel. Ze vertellen het ja. en ze laten het ook vaak zien. Ze hebben ook uh, op verschillende plekken ledschermen staan waar ook leuke films okay. op draaien. Dus er is van alles te doen. Uh, de hele maand mei en allerlei data heb je genoemd. Ja. Misschien is het handig om even op de sociale media, de website of andere Ja, de zaken. website iddf.nl. Ja. Nou, ja. als je daar naartoe gaat, dan uh, vind, vind je... je alle informatie. Over de hele maand mei. Ja. Dankjewel voor dit gesprek, Jeannette van Huisteden. En veel plezier ook tijdens dat IDDF Festival. Dankjewel. I'm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 Ik zei het al, hemelse muziek vanavond in de late avond. Heaven was dat van Chris Ria. En daarvoor Isabelle Aubret met Le Chel La Terre et L'eau. Zometeen, Maasluis is in de race voor de BNG Erfgoedprijs 2026. Dat van de Bee Gees en Too Much Heaven. De valreep van die 70 jaren. Too much heaven van de Bee Gees. Ons volgende onderwerp. De gemeente Maassluis gaat op een inspirerende manier om met haar industrieel erfgoed. Dat vindt althans de jury van de BNG Erfgoedprijs. Maassluis is een van de drie genomineerden voor die prijs dit jaar. Elsa van Lieren is bij Herman de Bruin. Elze, welkom. Nou, goedemiddag. Ja, dat was uh, leuk nieuws. Um, ja. De BNG Erfgoedprijs is iets waar je zelf voor op kunt geven. Uh, dat wordt uitgezet onder alle gemeenten van Nederland. Mm. En dat heeft ieder jaar weer een uh, thema. En nu was het uh, industrieel erfgoed waarbij de vrijwilligers van, uh, van verschillende kanten... vanuit uh, de vrijwilligers in Masluis, betrokken bij de SSM en betrokken bij loods m zeiden nou, dit is typisch iets... waar wij voor een aanmerking kunnen komen. Dus in samenwerking met de ambtenaren van de gemeente Masluis hebben we de aanvraag ingediend... En uh, zijn we uh, behoren we tot de genomineerden, zeg ja, maar. Tot je verrassing? Of nou wat? ja, ik eigenlijk dacht ik als we dit niet, als we hier niet genomineerd worden, dan, dan denk ik dat, dat ben ik benieuwd naar welke gemeente <laughs> nog meer zoveel doet voor, de, voor het erfgoed. Dus ja, dus, um, ja. dus nou. ik. ik ja, was wel blij verrast. Hè, die, kan me die, voorstellen, die, ja. Ja, ja. Maar die gemeenten zijn er dus wel, want er zijn drie genomineerden. Dat dus, klopt. Maar het ja. gaat echt over industrieel erfgoed, ja. hè? deze ja. prijs. Ja. Ja. Ja. En wat bedoelen we dan precies met industrieel nou, erfgoed? Dan nou moet je denken aan uh, fabrieken. Uh, eigenlijk alle um, uh, de schepen. Voor Bansluis geldt het dan vooral in uh, het varende erfgoed. Dus ja. de historische vloot. Uh, we hebben te maken met fabrieken die er zijn geweest. Aanleiding van de haven Bansluis is daar een goed voorbeeld van. Dat door de activiteit rondom de haven uh, van de visserij tot en met de sleepvaart... zijn allerlei nevenindustrieën gekomen. En bij het vertrekken van de functie zie je dan ook... dat daar die nevenfuncties ook weer verdwijnen... of anders worden ingezet. En daar zijn nog wel heel veel dingen van te zien... en te beleven en te ervaren. En uh, nou, daar is een beetje waar de prijs uh, om gaat. Hoe toon je aan of hoe zorg je ervoor... dat je die tijdlaag kunt blijven ervaren en beleven? Ja, en die gebouwen die misschien leeg stonden... Ook weer kunt gaan gebruiken op een andere manier. Ja, en dan is het natuurlijk een heel goed voorbeeld. helemaal Sluis, wat er allemaal gebeurt, uh, onder andere in Loods M. Mm -hmm. Waarbij uh, onder initiatief van, uh, vanuit een Burgerinitiatief en de, de gemeente samengewerkt wordt aan een plek waar we hè, aan de ambacht kunnen werken, maar ook aan innovatie, zodat alles een uh, plekje krijgt rondom die haven. Uh, even terug uh, naar die BNG Erfgoedprijs. Moet ik zeggen: die nominatie. Die erop, hoe gaat het verder? Uh, nou, we hebben een presentatie moeten geven. Er is een, het bestaat uit verschillende onderdelen. Je kunt je nomineren met, een, hè, met, je, mooie, met je mooie goede verhaal. Uh, dan wordt er door een, uh, een, eigenlijk een soort um, hoe noem je dat? Zo'n uh, team wat onzichtbaar is, maar natuurlijk wel zichtbaar stiekem bezoek brengt Een uh, Stiekem bezoek van de ja, jury ja. aan ja. de stad. Ja. Ja. Uh, die gaat kijken van nou klopt het nou wat er staat en wat treffen wij eigenlijk oh, dus aan? Dus ze controleren het wel. Het is, wel, is wat jullie ook ja. Ja, ja. Um, En dan kunnen zij de mensen op straat aanspreken of, of bij de, de, ja, ja. de dingen die genoemd hebt. Um, dan hebben we uh, uh, op afgelopen 15 april hebben we een presentatie moeten geven voor de jury, um, waarbij we in zeven minuten uh, onszelf mochten verkopen. Mm -hmm. Dat hebben we gedaan samen met uh, de twee andere gemeenten, dus dat is leuk, ja. die hebben we dus ook ontmoet en we hebben hun verhaal ook gehoord. En uh, nu gaat de, de jury in een, in een wijze uh, beraad om te kijken wie nou het uh, de prijs gewonnen heeft en, en daarnaast man, komt er ook nog het publieksprijs. Dus ja, ja. er kan ook nog gekozen worden door het publiek. Ja. En wanneer is dat allemaal aan de orde, die prijzenuitreiking? 28 mei. Nou, en dat als klopt. je de prijs mee kan nemen, neem je ook 30.000 euro mee. Ja, dat, dat is natuurlijk niet zomer, interessant. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, want uh, alle leuke dingen kosten heel veel geld. Ja. En um, zeker uh, met de plannen die de vrijwilligers nu hebben, uh, is een buffetje natuurlijk altijd fijn. Daarom. En ja. uh, dik verdiend uh, als het mag lukken. Even afwachten of dat eind mei zo gaat. Maar laten we duimen voor het goede resultaat eigenlijk. Uh, mensen die meer over Loods M willen weten, kunnen die ergens uh, wat informatie vinden op de sociale media? Nou, we, hebben, we posten regelmatig uh, via Instagram en uh, Facebook. En wat ook mm -hmm. leuk is, dat we, uh, we doen aan de socials, maar soms is het ook fijn om even bij de bron te komen. Dus we hebben een, uh, een hele informatieve website, loodsm.nl ja. Uh, waarin het hele programma wordt omschreven. De dingen die we doen, we zijn nog niet dagelijks open... maar daar zie je wel wat we aan programmering hebben. Mm -hmm. uh, daar zie je ook uh, een link uh, met de vaartochten. Daar zie je ook uh, hoe je op kunt geven als vrijwilliger. Zo hebben we de afgelopen jaar eigenlijk 27 nieuwe vrijwilligers mogen ontvangen. Kijk, nou. En dat is natuurlijk echt heel leuk. Ja. We gaan wachten op die erfgoedprijs 2026... En Elsa van Lieren heeft erover verteld en ze is ook in volle afwachting van of die prijs naar uh, Maasluis toekomt. Erfgoedadviseur ben je en directeur van Loods M. Dankjewel voor het gesprek. Tot middernacht de late avond met Bert de Wolf. Now bezongen door New Flavor in 1997 en daarvoor Lisbeth List. En Zo Hoog in de Hemel. Zometeen de Stichting Zuid-Hollandse Voedselfamilies. Dat na Bob Dylan en Knockin' on Heaven's Door. Take this badge off of me. I can't use it. Getting dark, too dark to see. Feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.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 Knock knock knocking on heaven's door. Knock knock knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Bob Dylan was dat. Ons volgende onderwerp. Stichting Zuid-Hollandse Voedselfamilies is begin dit jaar een ontwikkeld traject voor trekkers van lokale en regionale voedselnetwerken gestart in Zuid-Holland. Rachelle Eerhart is bij Herman de Bruin. Rachelle, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. We gaan het hebben over lokale voedselnetwerken. Dat is ja. een hele mond vol, maar dat betekent dat je niet naar de supermarkt gaat. Ja, wat het, of is het meer? Het is meer dan dat. Ik, ik denk dat... Gewoon even bij, bij het begin beginnen. Um, dat is dat heel veel mensen denk ik wel plekken in hun omgeving kennen... waar mensen met moestuinprojecten bezig zijn. Of waar mensen uh, koken met gezonde lokale producten... voor mm -hmm. dakloze mensen of, of uh, ouderen. Ja. Of dat ze wel eens op een boerderij komen... Waar die dan biologisch zijn. Of waar uh, uh, ook een zorgtak is. Of een kinderopvangtak. Of... Dat ze wel eens bij de horeca hebben gezien in een restaurant dat er lokale kazen worden aangeboden. Ja, die officiëren zich tegenwoordig ook bij het lokale producten. Precies. Ja. Dus, dus wat zo'n lokaal voedselnetwerk dan is, is dat. Ik kan denk ik het beste uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Het voorbeeld in de Krimpenenwaard. dat heet uh, Voedselfamilie Krimpenwaard. Mm -hmm. En dat is een, een netwerk van allemaal spelers in dat gebied. Dus het gaat over de gemeente Krimp aan de IJssel en Krimpenenwaard. Die um, die mensen verbindt rondom, thema's, rondom het thema gezond, lokaal en duurzaam voedsel. En die, die willen gewoon goed doen voor mensen en voor de wereld. En daar zijn ze super gedreven in. Maar het is vaak wel goed om die mensen een keertje af en toe bij elkaar te, te laten komen. dus dat ze elkaar kunnen steunen en ideeën kunnen uitwisselen. En van elkaar kunnen leren. En daar gaat het eigenlijk om. Want het zou meer mensen kunnen helpen om te weten wat er allemaal leeft... in die gebieden rondom de stad en niet alleen de supermarkt. Precies. Ik ben actief als zelfstandige bij Stichting Zuid-Hollandse Voedselfamilies. Mm -hmm. En we hebben, de provincie heeft ons gevraagd, want de gedeputeerde Mariette van Leeuwen... die ging langs bij Voedselfamilie Krimpenwaard en die dacht... dit is leuk, ja, hier ja. gebeuren mooie dingen, hier worden ja. veel burgers bereikt... Ja. met het thema gezondheid en boeren en een BBB-politica... Die vond het natuurlijk belang leuk dat boeren op zoveel verschillende manieren eigenlijk uh, in een positief daglicht kwamen te staan. Ja, ja. En die zei: kan het niet op meer plekken? Dus, mede dankzij financiering van de provincie, zijn we nu op uh, tien andere plekken in de provincie. Gaan we, uh, we trekkers van uh, zo'n nieuw netwerk geworven? En die gaan we dus begeleiden in het opstarten van zo'n eigen netwerk. Ja, ja. En dat is ook de taak van Rachel. Daarin. Ja, dat, ik ben dus de, de leraar of zo, of de trainer daarin. De leraar? Nou ja, de leraar is een beetje een woord, maar de leraar, Het is een beetje traditioneel. Maar het is. Maar ja, wat train je dan als je trainer bent? Nou, ik doe dat dus samen met um, uh, Liane Lankreijer... die dat in Den Haag heeft opgezet. En Enrique Mijnlief, die dat in de Krimpenerwaard is opgestart. Ja, en wij gaan eigenlijk mensen meenemen... in hoe je, hoe je dat leuk maakt. zo'n ja. netwerk opstarten en hoe je dat uh, slim doet. Ja. En, um, en waar vind je die mensen dan? Nou, er bestaan... Er zijn natuurlijk al wel langer. Als je actief wordt in zo'n wereldje, dan, dan ken je mensen. Zeg maar. ja, ja, en dan. Ja. voedselfamilies heeft ook een website en een nieuwsbrief en social media. Oh, Oké, okay, dus er is wel, wel we een samenwerking. Geplaatst. Ja, ja. Een oproep geplaatst voor een ontwikkeltraject. En inderdaad, er is heeft iemand, heeft er zich iemand gemeld van Goré Ouflaké, van voorne Putten... uit Leiden, uit Gouda, uit Rotterdam zelf, want daar is een voedselraad in oprichting. Uit. Um, Schiedam, uh, masluis Vlaardingen heeft zich iemand gemeld die dus uh, in dat ja. gebied en in Midden-Delfland wellicht aan de slag gaat. Ja. Dus, uh, over de Stichting Zuid-Hollandse Voedselfamilies, maar we gaan het hebben. We hebben het over lokale voedselnetwerken, want dat is eigenlijk de bedoeling dat ze met elkaar verbonden worden en één grote ja, kracht worden eigenlijk. Ja, dus, dus het idee, kijk, de Zuid-Hollandse Voedselfamilies, die stichting, die, die dat is meer een, pro, een, een actor op of een speler op provinciaal niveau. Ja. En onze wens is eigenlijk dat um, we straks overal in de provincie van dit soort levende lokale voedselnetwerken hebben, die dan ook weer krachten bundelen op provinciaal niveau binnen die Stichting Zuid-Holland. En dan kan je de provincie weer beïnvloeden. Hè? Ja, dat is, is natuurlijk Zo is het er wel een strategietje achter. Een grote speler daarin en die komt ook met geld tevoorschijn. Nou, die, die hebben dus wel dit, dit, uh, dit project gefinancierd. Ja, ja. En. Uh, we zullen eens even gaan kijken hoe dat verder gaat. Ja. Uh, mensen die daar meer over willen weten, kunnen ze ergens terecht op de sociale media? Ja, Voedselfamilies Zuid-Holland is uh, sowieso op LinkedIn te vinden. Maar ook, uh, uh, heeft ook gewoon een website, voedselfamilies.nl. Ja, ja. En mensen kunnen ook altijd mij uh, benaderen, want ik uh, vertel daar graag over. Dat um, heb je inmiddels door. Ja, dat is duidelijk. En hoe kunnen ze dat doen? Ja, gewoon mijn naam. Rachelle Erhard, ja. vind je op alle, alle socials. Eerhardt met een T aan het eind. Dan Klopt, kom je ja. er overal terecht waar je wezen moet. Dankjewel voor het enthousiaste gesprek. Rachelle Erhard en heel veel succes met wat er allemaal nog uitgerold moet worden. Zoals ik dat zei. Om het voedsel van de boer en de puinder dichter bij de mensen te brengen. Dankjewel. I wipe my memory clean A white board, I've seen every color inside. Staggering forward, I reach for the table and try to remember myself. Once you've been fooled, you know. But I guess this one time I was blind You wrapped us in glory You smothered my story Pretending to know how to feel It's heaven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 Hij mocht zeker niet ontbreken op dit lijstje... Eric Clapton en Tears in Heaven. En daarvoor, Lia Michel van 2017 met Heavenly. En dat was de hemelse late avond van donderdag 14 mei. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl... en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Katie Malua en haar hemel hebben het laatste woord. Fijne nacht. and lonely